De zaak is bekend als de Spelonkzaak. Advocaat Geertjan jan Knoops deed eigen onderzoek... en ontdekte feiten die de veroordeelden kunnen vrijpleiten. Hij diende een herzieningsverzoek in bij het hof op de Antillen. Dat heeft niet besloten om de zaak opnieuw te behandelen... maar laat wel nieuw onderzoek doen. Knoops is daarmee tevreden. Een van de veroordeelden zit nog vast... de ander heeft zijn straf al uitgezeten en is vrij. Den Haag krijgt een nieuw uitgaanscentrum, het Spuiforum. Het moet volgens de gemeente een plek worden voor muziek, dans, evenementen en ontmoetingen. In het Spuiforum worden het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium ondergebracht. Het gebouw komt op de plaats van de theaters die nu aan het Spuizen staan, de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Die theaters uit 1987 zijn volgens de gemeente dringend aan vervanging toe. De bouw van het Spuiforum kost 181 miljoen euro. De gemeente betaalt driekwart kwart daarvan. De gemeenteraad van Den Haag moet nog akkoord gaan met het plan. De Russische president Poetin heeft toegegeven dat sommige van zijn camera-optredens met wilde dieren in scène zijn gezet. Maar hij vond de scènes vanuit het oogpunt van natuurbehoud de moeite waard, zei hij tegen een Russische journaliste. Poetin beleefde op de Russische tv geregeld spannende avonturen met onder meer tijgers, luipaarden en walvissen. Een van zijn medewerkers zei eerder al dat die niet in alle gevallen spontaan waren. Putin zei dat hij zijn werk als voorvechter voor de natuur liever gescheiden zou houden van de politiek. Maar dat dat voor een man in zijn positie erg moeilijk is. De president gaf ook toe dat de stunts soms overdreven waren. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met later in het noorden een beetje motregen. Een minima tussen 8 graden in Limburg en 13 aan de kust. Morgen bewolkt met af en toe regen en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de Lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van donderdag 13 september. De dag waarop we weer wat meer inzicht kregen... in de nieuwe structuur van de ploeg. Dat Erik Breukink weg zou gaan, dat wisten we al. Maar Breukink is niet de enige. Nee, uh, we nemen ook uh, afscheid van uh, Adi van Havelingen. Een man die al zevende jaar bij de ploeg zat... Directeur Harold Knebel hoort u straks over de nieuwe structuur. Dan ook reacties van Jeroen Blijlevens, van Nico Verhoeven en Robert Geesink en Gio Lippens zit hier in de studio. Nederland speelt morgen in de Davis Cup tegen Zwitserland. Gaat het om tennis. Speelt dus ook tegen Roger Federer die blij is om in Amsterdam te zijn in een nieuw stadion. Uh, it's also very enjoyable for me from time to time to go to a venue that I've never been at. So I don't know where the locker rooms are still today. I don't know. Dat was Roger Federer. Straks spreken we met Mark Brasser en Davis Cup captain Jan Simon. En dit weekend begint de hockeycompetitie weer. De Amsterdamse vrouwen hopen met een nieuwe coach voor de titel te gaan. De Australische Alison Annan is niet voor grote veranderingen. Het is niet uh, alsof we heel veel nieuwe dingen gaan doen. Laat de dames gewoon hockeyen en uh, die kwaliteit zit in het team. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. De Nederlandse honkballer speelde vanavond de eerste wedstrijd... in de finale groep van het Europees Kampioenschap. Zweden was de tegenstander. En die houtkamp. Um, Zweden en een honkballand. Er was niet zoveel tegenstander. Nee, nee, ze zullen vast in andere sporten een stuk beter zijn. Want 17-1 werd het na zes innings... Veel te zwak, hele matige pitchers. En uh, om maar aan te geven, de snelheid die de pitchers van de Zweden hadden vanavond uh, was ongeveer... Uh, zelfs langzamer dan op een training wordt gegooid door de uh, uh, trainers van, uh, van het Nederlands team. Op de spelers om, om ze lekker te laten slaan. Nou, dat deden ze nu dus ook op die werpers van Zweden. Het was uh, 17-1. Geen home runs dit keer, wel wat uh, drie honkslagen. Onder andere van Nick Urbanus. Die er weer goed het oog in had. En twee, drie honkslagen van Kurt Smit. Ja, dat zijn uh, lekkere uithalen hoor. Maar ik moet er wel bij zeggen. Uh, Jij, als jij aan de slag had gestaan, had je die bal ook zeker geraakt. Ja, dat denk ik ook. Absoluut. Uh, 17-1, een duidelijke overwinning. Morgen dan begint het pas echt in die uh, finale pool. Uh, want uh, dan staat Spanje op het programma. Dat is een goede tegenstander. En dan zaterdag de rivaal uh, Italië. Dat uh, waarschijnlijk net afgelopen is. in 3-0. Voorstand in de laatste inning tegen Duitsland. Dus die, die doen het ook uh, gewoon goed. Duitsland wel een betere tegenstander. Maar morgen begint het echt om half acht in Rotterdam. Dan speelt Nederland tegen Spanje. En dat is wel een echte tegenstander. Want Zweden was dat niet 17-1. Na zes innings het zegt genoeg. Dankjewel Andy Houtkamp. We komen straks nog terug bij het honkbal. Het was in de wielerronde van Groot-Brittannië een mooie dag voor de United Healthcare ploeg. Twee Nederlanders van die ploeg stonden op het podium na de vijfde etappe. Boy van Poppel werd derde en Mark de Maar won die vijfde rit. Mark, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dat ten eerste. Ja, Dank je wel. Uh, winnen is uh, één ding, maar de manier waarop maakt het nog net even ietsje fraaier. Zou je kunnen uitleggen hoe dat ging, Mark? Nou, ja, dat is... Uh... Vrij, uh, vrij hectisch vandaag, uh, we waren met 20, 25 man voorop uh, in een grote kopgroep en uh, om 10, 10 kilometer van de streep uh, raakte ik uh, betrokken bij een valpartij ja. en uh, ik stapte gelukkig snel weer op mijn fiets. van uh, kwam uh, aansluiten in een peloton en ik ging erop en erover en opeens uh, reed ik alleen op kop. Hm. Ja, je, je... <lacht> was jezelf ook verbaasd of niet? Ja, ik dat het vooral op Arnhem gebeurde. En uh, ik was kwaad op mezelf eigenlijk dat ik betrokken was bij die valpartij. Ondanks ik er zelf niet heel veel aan kon doen. Maar uh, ja, het was vooral even uh, emotie, denk ik. Ja. Maar het was blijkbaar dus ook niet een, een hele uh, nare valpartij, als in dat je daar geen uh, last van hebt? Nee, nou een beetje al had ik eigenlijk uh, de laatste of de resterende van de 10 kilometer van de wedstrijd. En, uh, na de huld, of tijdens de huldiging en dergelijke. Eigenlijk weinig tijd om er ook wat van te voelen. Maar ik begin zo langzamerhand een beetje stijver te worden. Oké. Okay. Um, je ging erop en erover. Uh, wilden ze je niet terugpakken? Konden ze je niet terugpakken? Wat gebeurde daar? Um, ik heb eerlijk gezegd de beelden nog niet... Uh, teruggekeken. Maar het was uh, volop strijd. Ze hebben wel gepoogd mij terug te pakken, begreep ik, van mijn troeggenoot Boris van Poppel, die overigens netjes derde werd. Ja. En, uh, maar ja, ze kwamen er niet meer bij, gelukkig. Nee. Ja, een geweldige overwinning voor jou. Was je, was je daaraan toe? Ja, ja, dit jaar al een aantal keren dichtbij gezeten. Maar uh, het ontbrak me telkens net aan het beetje geluk om het een keer af te maken. En dan uh, en in een hart veel voor doen en veel verlaten en dan is het wel heel erg fijn dat echt een beloning dat dat zich een keer uitbetaalt. Ja. Wat was dit voor parcours vandaag? En het was een beetje een, een Limburg-achtig parcours, dus uh, wat kortere, steilere klimmetjes. Al, uh, al had de wind vandaag ook uh, vrij spel, er stond een aardig hard briesje, dus ja. het was een uh, last, lastige wedstrijd. Een lastige wedstrijd, ook voor Mark Cavendish begreep ik hè? Ja, die uh, kon het helaas niet bijbenen, al goed voor mij natuurlijk, maar die kon het niet bijbenen en, uh, is zijn leidersprui vandaag bij gespeeld. Ja. Uh, Boy van Poppel gaat wel heel goed. Jouw ploeggenoot. Is het de bedoeling dat, hij, uh, dat, dat jullie daarvoor gaan rijden? Dat hij uh, de winst pakt in de ronde van uh, uh, Groot-Brittannië? Ja, dat is zeker de bedoeling. Hij staat nu heel mooi tweede in het klassement. En hij is toch van de sprinters... Uh, die uh, de dus sprinter die voor ons staat een betere klimmer, dus uh, ja, we zullen er alles aan doen om hem uh, zo goed mogelijk te positioneren in de finales de komende dagen. Ja, want dat is gewoon wel een heel reëel doel. Ja, zeker. Ga jij uit WK eigenlijk rijden? Nee, ik heb op een haar naar de selectie gemist. Uh, ik, ik, ik kom uit voor Curaçao. Ja. En Curaçao valt onder de B-landen, dus je moet jezelf kwalificeren door middel van UCI-punten. En ik heb echt op uh, een tweetal punten de, de kwalificatie gemist. Dus dat is wel een beetje frustrerend. Helemaal naar mijn bewezen goede vorm momenteel. Ja, want met deze vorm had je misschien wel iets kunnen laten zien in Limburg. Of moet ik, daar maar gewoon niet, moet ik het maar niet invrijven? Nee, precies. <laughs> dat, ik was, ben er behoorlijk gefrustreerd over, maar ja, dat is ook dat sport. Ja. Vandaag een prachtige overwinning in uh, de ronde van Groot-Brittannië. Ik hoop dat het uh, met de blessure aardig meevalt uh, na die valpartij. Ja, dat uh, Dus dat, dat je dat daar lekker op kan lukken. slapen. Dat zal wel lukken. Dankjewel, Mark de Maar. Graag gedaan, fijne avond. Uit 1988 was dit Phil Collins met Two Hearts. Een structuurwijziging. De Rabobank-Wielerploeg kondigde het vorige week vrijdag al aan. Toen werd duidelijk dat technisch directeur Erik Breukink moest vertrekken. Gisteren, toen iedereen gefocust was op de verkiezingen, maakte Rabo de rest van het nieuws bekend. Directeur Harold Knebel over dat nieuws en wat het betekent voor de ploeg. Uh, dat betekent dat wij in plaats van met een technische directeur, met een uh, technisch management gaan werken. Dan komen we vier personen in plaats van één persoon uh, verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Uh, voor de ploegleiding zal uh, de verantwoordelijke zijn uh, Nico Verhoeven. Voor performance management, laten we zeggen training en innovatie, uh, Louis de Haaien. Uh, voor de coaching, uh, Marijn Zeeman. En voor de communicatie zal uh, Richard Plugge verantwoordelijk zijn. Dat betekent ook dat er afscheid genomen wordt van mensen. Erik Breukink was al bekend. Uh, blijft het daarbij? Nee, uh, we nemen ook uh, afscheid van Adrie van Houwelingen, Een man die al zevende jaar bij de ploeg zat. Uh, en we gaan eigenlijk het, uh, de ploegleiding voor een gedeelte vervangen en, en vernieuwen. Uh, dat betekent dus dat daar een jongere generatie ploegleiders bij komt. En dat zijn uh, Jeroen Blijlevens, die overstapt van het vrouwenteam. En Michiele Leijzen, die overkomt van Lotto, maar ook een oudrenner is van de ploeg. Toch nog even over, over die twee. Uh, ten eerste Erik Breukink. Daar is nog niet echt ja, een duidelijk uitleg over gekomen. Hè, waarom hij nou het veld moest ruimen.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 ja, gewoon uh, ingesleten, uh, zeg maar, structuren krijgt. En wij hebben gemeend dat, uh, dat, zeg maar, als je kijkt naar de, naar de toekomst toe. moet je toch een, uh, een, ja, een modernisering van het wielrennen doorvoeren. En we hebben dus vandaar ook deze keuzes gemaakt. Dat was uh, Harold Knebel, de directeur, de baas van het Viki. En Zij, Steven Dalebout, hij interviewde hem. Gio Lippens, onze wielenkenner hier in de studio. Fijn dat je er bent. Uh, wat vind jij eigenlijk van de keuze die gemaakt zijn? Misschien moeten we, laten we gewoon eens beginnen bij het vernieuwen van de ploegleiding. Ja, ik denk dat vernieuwen op zich altijd goed is. Uh, zeker als de resultaten uitblijven. En kijk, Rabobank heeft natuurlijk veel gewonnen de afgelopen jaren... maar het waren nou net meestal niet de koersen... waar wij allemaal op zaten te wachten. En het ja. allervernaamste is natuurlijk gewoon... ja, het presterende Tour de France. Dat viel eigenlijk keer op keer viel ja. dat tegen. Uh, er waren altijd wel uh, uh, redenen voor aan te wijzen. Maar op de een of andere manier was het ook wel zo van... Het, het mag blijkbaar niet lukken. En, en ja in het voetbal zie je dan dat de trainer eruit vliegt. En in dit geval zie je dat dan uh, in eerste instantie afscheid genomen wordt... van de man die verantwoordelijk is voor dat technische beleid, Erik Breukink. Ja. Um, waarmee ook overigens een, een, een eind wordt gemaakt aan een cultuur... die er eigenlijk al in heeft gezeten op het moment dat Theo de Rooij nog de scepter zwaaide. Theo de Rooij, Erik Breukink, Adrie van Houwelingen... allemaal mannen zeg maar, van die tijd, het, het oude Rabobank... Ja, en er is nu toch besloten om dat hele zaakje overboord te zetten en om met voornamelijk toch wel een nieuwe lijn verder te gaan. Ja, maar begrijp jij dan verder ook die nieuwe structuur? Maar structuur, ja, ik vind het altijd een beetje een wollig verhaal hoor. Als, als, als, ik, als ik inderdaad Harold Knebel hoor over, over die veranderingen over het management en wat er allemaal gaat gebeuren, en ik lees bijvoorbeeld in het persbericht van Rabobank ook over dat ze wat meer het coach-de coach principe gaan toepassen, dan denk ik van ja, klinkt prachtig, maar in de praktijk moet het gewoon ook gaan werken. Als je kijkt naar de structuur. Er Is er één ding echt veranderd? Technisch directeur is verdwenen. Niet alleen in persoon in Erik Breukink, maar ook de functie van technisch directeur is verdwenen. En daarvoor in de plaats is eigenlijk een beetje dat management gekomen van onder andere uh, uh, uh, een van de ploegleiders, Nico Verhoeven, die mm -hmm. daarin komt te zitten. Louis de La Haye is al gezegd, dat is toch een beetje de man van de wetenschap. Maar de wat, wat, wat zou je ermee opschieten? Ik denk dat je met een structuurwijziging nooit zo verschrikkelijk veel opschiet. Uh, ik denk wel dat nieuwe personen, nieuwe mensen... en ja, dan wordt er gesproken over Michiel Elijzen... Wat, wat ik een heel opmerkelijke naam vind uh, in dit uh, verhaal. Uh, Jeroen Blijlevens, ook heel opmerkelijk. Want dat was, vroeger was dat water en vuur met Rabobank, toen hij nog ja. bij TVM reed. Was een renner die uh, in het verleden ook nooit binnen die Rabobank paste. En nu in één keer wel Michiel Elijzen. Bij de Continentals heeft hij bij de Rabobank gereden. Was toen een van die renners die overboord viel, want ja, te veel talent... in. Nederland, dus moeten de renners naar buitenlandse ploegen verdwijnen. Hij ging voor Covidis rijden, kwam later nog wel weer een jaartje terug bij Rabobank, maar ging toen weer naar het buitenland en uh, bij Belgische ploegen ging hij rijden en uiteindelijk is hij daar ploegleider geworden. Ik vind dat wel opmerkelijk, want dat geeft wel een soort trendbreuk aan. Het zijn wel een beetje de, nou mag ik het zeggen, de jonge honden, een beetje eager uh, mannen die ook gewoon wel van een keiharde topsportmentaliteit houden. Uh, die dus anders met renners zullen omgaan... dan de ploegleiders die daarvoor hebben gezeten. Want ja. dat is misschien wel het verwijt... misschien, weet ik wel zeker... het verwijt dat je de oude garde mocht maken... Uh, bij slecht presteren werd er zelden ingegrepen. Er werden geen consequenties getrokken. Nou, maar bij dat Rabobank is wat waren ik nu, ze nooit zo hard. Dat, nee, precies. En dat is wat je nu ook zou kunnen zeggen. Dit komt dan wel erg laat... Het komt heel laat. En, en, en, en dat zou Knebel, die toch ook alweer een aantal jaren uh, aan de macht is bij Rabobank, zou zich dat zelf mogen aanrekenen. Misschien heeft hij wel wat te lang gewacht met uiteindelijk echt doorhakken. En ja, in de tijd toen het hele verhaal met Rasmus speelde, uh, goed, er werd, Theo de werd uiteindelijk geslachtofferd, die moest verdwijnen. Maar uiteindelijk, uh, Breuking werd min meer of meer weggepromoveerd naar nou, die technische directeurfunctie. Die kwam weer een plekje hoger te zitten, was geen echte ploegleider meer, maar had nog wel steeds een functie binnen Rabobank. En daar zijn ze nu dan echt van afgestapt. Ja. Um, Adrie van Houwelingen uh, gaat weg. Ook iemand uit die tijd ja, en, en een goede ploegleider. Ja. Ik heb zelf wel eens het idee gehad dat hij uh, uh, ook wel een vertrouweling is van, van bijvoorbeeld Robert Geesink. De, denk je dat bijvoorbeeld Robert Geesink daarover ingelicht is? Ja, ik weet niet, want, want ik hoor ook van binnen die ploeg... dat zij afgelopen vrijdag toen dat nieuws bekend werd gemaakt... natuurlijk heel erg slim, hè? Vrijdag zo'n beetje tegen de deadline van alle kranten aan. Uh, de zaterdagkranten waren al uh, gedrukt. Uh, gisteren werd het nieuws nog eens eventjes verder naar buiten gebracht... op verkiezingsavond. Ja. Nou ja, beter kun je het bijna niet verzinnen. Dus een compliment wat dat betreft uh, als je het van hun uit uh, bekijkt. Uh, maar ik hoorde dat men binnen de ploeg er ook wel... iedereen wist dat er iets stond aan te komen... maar niemand wist precies hoe, welke koppen er gingen rollen... welke poppetjes daaraan vast zaten. Dus wat dat betreft denk ik dat de renners ook wel enigszins verrast waren... door het afscheid dat genomen is van, van Adrie van Houwelingen. En ik weet zeker, in het verleden gold hij inderdaad als de ploegleider met het menselijke hart... de ploegleider die renners wel nou ja, boven zichzelf uit kon laten stijgen... maar door een menselijke aanpak, niet zozeer door de knoet erover te gooien. Ja. Uh, Steven Dalebout die sprak met Robert Geesink en het ging over de wijzigingen in de ploeg. Ja, ik denk dat we op alle gebieden, zeker bijvoorbeeld op, op het gebied van, van innovatie en uh, uh, nou ja, als je rondkijkt in de wielwereld, zijn zijn natuurlijk maar hele kleine verschillen, maar uh, uh, die worden wel vaak op dat gebied gemaakt en daar willen we gewoon nog meer, uh, nog meer uit gaan halen en uh, daar hebben ze met een de, met de nieuwe staf hebben ze en een heel volledig nieuwe structuur. Uh, zo dat het, dat het beter kan gaan. En ik heb gisteren de, de uitleg, uitleg van het uiteindelijke plan uh, meegekregen... ...zoals iedereen, denk ik, uiteindelijk. En, uh, en, en ik moet zeggen dat ik me daar wel, wel in kan vinden... ...en uh, dat ik die mensen die, die er nu, dat nu gaan doen... ...dat ik daar uh, heel veel vertrouwen in heb. En uh, dat zijn mensen waar ik eigenlijk altijd al veel mee samengewerkt heb... ...met Nico, met Louis. En uh, ik heb ze helemaal ook leren kennen als iemand die dat ze zeker... Uh, ...ja, die ze heel goed is in wat hij doet... ...en als ik verhalen hoor van andere mannen die met hem gewerkt hebben... Ja, die, uh, die, die, die prijzen hem om wat hij kan. En uh, ja, ik denk dat dat een uh, goede weg is die we ingeslagen zijn. Goed, ja, dat ziet er dus goed uit. De nieuwe management. Maar ja, wat jij zei ook al, Erik Breuken ging weg. Adrie van Houwelingen ging weg, werd gisteren bekend of gaat weg. Doet het jouw pijn ook wel een beetje? Met Adrie van Houwelingen leek je altijd wel een goede band te hebben. Ja, het is natuurlijk altijd lastig. Zeker als je net uit de Vuelta komt, drie weken heel nauw samengewerkt hebt... en dat is eigenlijk heel goed gegaan. Dus ja, dat maakt het, dat maakt het natuurlijk uh, maakt het lastig... want je hebt ook persoonlijk een band met iemand... En uh, ja, de, je, dus ja, uiteraard is, is het iets, iets, iets ingewikkeld, maar uh, wat ik al aangeef, ik denk dat, we, denk dat we, ik heb ook heel veel vertrouwen in de mensen die, die, die, die, die de taken van die mensen over gaan nemen. En uh, ik zie daar wel zeker, zeker in dat we daar uh, ja, stappen in de goede richting zetten en, en vernieuwen. En, uh, dus wat dat betreft ben ik het er zeker, zeker mee eens. Zijn die nieuwe mensen dan duidelijk beter dan Adrie van Houwelingen? Of is het alleen maar uh, ja, uh, vers bloed in de organisatie brengen? Nou, het is niet alleen, niet alleen vergelijken dat de ene persoon beter is dan de andere, maar de, iedereen heeft natuurlijk zo zijn specialiteit. En het is belangrijk dat je de juiste mensen op de juiste plekken neerzet. En uh, ik denk dat dat uh, zeer zeker nu uh, ja, dat, dat, dat die mensen op een goede plek terechtkomen en dat die uh, uh, de ruimte krijgen om, uh, om de dingen te doen die ze wil, willen doen. En, en uh, ik denk niet dat, uh, dat je. Ik ja, denk niet dat, je, dat, je, dat, het, uh, dat de een beter is dan de andere, Maar uh, ja, de, uh, ja, hoe zeg ik dat duidelijk? Ik bedoel, wil niet zeggen dat, dat uh, Adri dingen niet goed gedaan heeft. Hij heeft ook zo zijn kwaliteiten gehad. Maar uh, uh, ja, Nico is op dit moment denk ik, daar, daar iemand voor die, uh, die op die positie ook uh, ja, de, sommige dingen beter kan doen. Heb je van Houweling nog kunnen spreken nadat je dat nieuws hoorde? Of? Nee, ik heb hem nog niet gesproken. Ga ja, je dat doen? Ja, lijkt me wel verstandig, ja. Nou, hij lijkt er wel mee te kunnen leven. Ja, maar ook wat dat betreft lijkt het wel weer op het wereldje van uh, het voetbal. Uh, op het moment dat een trainer uh, de laan uit wordt gestuurd... dan hoor je voetballers ook wel met respect over die trainer praten. Maar ja, zij kijken natuurlijk wel weer naar voren, want zij willen gewoon presteren. Ja. En dat zullen ze in dit geval gewoon onder de nieuwe mensen moeten gaan doen. Ja. Dus geef je dus heel realistisch. Innovatie is er wel ook het toverwoord. Ja, ja, ja, dus dat is even los van dat hele wollige verhaal uh, waar we het net over hadden. Over die structuur. Uh, innovatie is natuurlijk heel erg belangrijk. Want als je dat bij Rabobank ook goed beluistert, dan erkennen ze daar Louis Delha. Je zegt dat bijvoorbeeld uh, wij lagen in het verleden lagen we behoorlijk ver voor als je ging kijken naar bijvoorbeeld wattages en, en hoe waren renners wetenschappelijk bezig met het voorbereiden op een koers. Maar dan zie je de laatste jaren ineens zo'n gekke Engelse ploeg uh, waar ja. iedereen in het begin om lacht van. Ah ja, maar wat doen die nou allemaal? Uh, we komen die met met met wetenschappelijke benadering. Maar ja, je hebt het gezien. De tour wordt gewonnen door Team Sky. Bradley Wiggins. Uh, Cavendish is gewoon de beste sprinter van de wereld. Het werkt wel het systeem. Dus wat gaan die andere ploegen dan allemaal doen? hé, hey, wacht eens even, wij moeten niet hetzelfde gaan doen wat Sky gaat doen... maar we moeten wel zorgen dat we straks weer een voorsprong hebben op onze collega's. Dus, en daar, dat idee heb ik wel, zeker met het aantrekken van die Marijn Zeeman... Louis Delahaye natuurlijk, waar we het over hebben gehad. Cijfertjes, cijfertjes, cijfertjes... en zorgen dat je uiteindelijk voor bent weer op de rest uh, van de wielerwereld... voor zolang het duurt. Ja. Want dan komt er weer een andere ploeg met een ander systeem. Geesink had het ook over, uh, over Nico, hè? Uh, ploegleider Nico Verhoeven. Die uh, krijgt nu een functie in het managementteam... Verhoeven over zijn werkzaamheden? Nou ja, ik blijf gewoon uh, als ploegleider actief. En daarnaast zal ik het uh, een beetje veel technische zaken moeten doen. Dus met, met uh, betrekking tot, uh, tot de renners van het uh, World Tour Team. Dus met uh, uh, wedstrijdprogramma's, uh, inschrijven van wedstrijden, contacten, organisatoren. Met, uh, en tevens de wedstrijdprogramma's voor de renners. Dus je bent nu hoofdverantwoordelijke technische zaken? Je zit in het management. Ja, zoals je het zo wilt noemen, ja. Eigenlijk ben je de opvolger van Erik Breuking dan, hè? Nou ja, niet, uh, niet 100%, omdat uh, de taakverdeling is iets anders. Ik neem wel een aantal taken van Erik over, maar niet alle. Hoe, hoe is het precies tot stand gekomen? Um, van buitenaf, uh, nou, de, de volgers van Rabobank van, van het wielrennen Nederland... kregen dat gisteren dan te horen, dat er een hele wijziging in de structuur is. Um, ja, hoe is jouw rol daarin geweest en hoe is het tot stand gekomen? Nou ja, ik heb zelf ben ik, uh, ja, niet in eerste instantie betrokken geweest bij, uh, bij de totstandkoming van. Uh, er, er gaat iets, dat is een proces wat gewoon al heel lang uh, natuurlijk speelt en gaat. En uh, dan krijg je op een bepaald moment, uh, ja is eigenlijk ook door de komst met, uh, en dan ga ik al een aantal jaren terug dat Harold uh, bij de ploeg gekomen is, die al een aantal wijzigingen doorgebracht heeft. Kijk, hij had dan het doel om het om talent uh, hoger op te brengen en ja, het laatste stuk zeg maar, naar de top uh, te begeleiden en dan te laten scoren. Nou, in die fase zijn wij zo'n beetje uh, beland. Ja, en dan, uh, ja, dan zit je in, uh, in een bepaald systeem zit je dan en uh, ja, daaruit is eigenlijk een beetje naar voren gekomen van uh, ja, als we verder wilden. En als we dat laatste stukje wilden maken, dat we dan uh, ja, de zaken toch iets anders zouden moeten aanpakken. Ja, heel veel woorden. Systeem, structuur. Er moet gewoon beter gepresteerd worden bij de Rabo-ploeg. En dat willen ze op deze manier bereiken. Of ja, is zo niet? En Nico Verhoeven is daar denk ik wel een hele belangrijke schakel in. Want, want je laat je misschien een beetje misleiden. Zoals veel mensen door ja, de manier waarop hij dit nu weer vertelt. Uh, het klinkt allemaal een beetje met heel veel bol. En, en, en met heel veel ja, omhaal van woorden. Maar uiteindelijk is Nico Verhoeven wel een ploegleider die het ziet. Uh, ja. die, die, die een scherp oog heeft. Die talenten he, uh, op, op een hele vertoelegd manier kan neerzetten. Hij heeft heel goed werk gedaan... bij die Continental-ploeg. Dat is de opleidingsploeg... van Rabobank in het verleden. En heeft inmiddels... ook bij de grote ploeg, want daar zit hij nu alweer even... heeft hij wel bewezen dat hij... Uh, ja toch wel een van de ploegleiders is... Die, die, die het hart kan doorpakken als het nodig is. En ik merk dat ook bij de andere ploegleiders... want die zullen straks allemaal aan hem moeten rapporteren. Uh, Erik Dekker, uh, Frans Maas... Uh, Blijlevens, uh, Elijzen. Die zullen straks allemaal bij Verhoeven moeten aankloppen... van oké, okay, hoe gaan we het aanpakken? Zij leggen ideeën bij Verhoeven neer... Maar maar Verhoeven, die hak straks te knopen door. Ja. En, en, en dat kan die. Ja. Uh, daar da, da, da, da merk ik wel ook binnen Rabobank... dat daar heel veel vertrouwen is binnen die ploeg... in de capaciteiten van Verhoeven. Dus ik denk dat uiteindelijk dat dat, dat wel een, uh, ja, een goede invloed gaat zijn. Het is natuurlijk wel even de vraag van wat hij straks kan inbrengen... in dat managementteam en in hoeverre die ook invloed heeft. En ik denk als Knebel verstandig is dat hij luistert naar Verhoeven... maar in hoeverre die ook invloed heeft bij, het, bij de echte directie van Rabobank. En dan inderdaad uiteindelijk met die voornamelijk Nederlandse ploeg... Successen gaat boeken, want dat, dat, dat maakte hij net ook duidelijk: hè? dat dat van de directie uit heel belangrijk uh, wordt geacht. Dan moeten Nederlandse renners moeten presteren. Luis Leon Sanchez, hartstikke mooi, heeft contractverlenging gekregen, is natuurlijk een hele belangrijke man binnen die ploeg. Maar als hij een uh, overwinning in een toeretappe haalt, dan valt dat in het niet bij eventueel een uh, etappe-overwinning voor Bouken Mollema of een ja. goed klassement voor Robert Geesink. En dat snappen ze heel goed bij die ploeg. We hoorden net Nico Verhoeven, dat is dus laten we zeggen de baas van de ploegleider. Zelf, zelf ook uh, ploegleider. Uh, Michiel Elijzen komt er dus bij. En Jeroen Blijlevens. En voor die laatste kwam de aanstelling uh, zelf ook een beetje als een verrassing. Um, ja, toen ze me belden met de vraag of ik uh, het zag zitten of uh, over na wilde denken om bij de profs over te stappen. Ja, was ook wel een uh, verrassing natuurlijk. Moest je erover nadenken. Ik moest wel over nadenken. Ik heb nu drie jaar bij de damesploeg gewerkt. Het laatste jaar bij, uh, voor de Raabank. Maar eigenlijk dezelfde ploeg als uh, twee voorafgaande jaren. Ik heb goed naar mijn zin gehad en uh, de planning was eigenlijk om daar volgend jaar mee door te gaan. Dus dat was voor jou een minpuntje, dat je afscheid moest nemen van de vrouwen? was dat het enige? Nou ja, ik zeg, we hebben drie jaar lang uh, heel goed gewerkt met deze ploeg. En uh, als ploeg zijn er echt iets moois neergezet. Ja, natuurlijk met een uh, Marianne Vos bij wat toch wel uh, speciaal is natuurlijk. Uh, daar heb ik me eigenlijk ook uh, ja, niet stil hoeven te zitten... en, en uh, ja, veel werk moeten verrichten en leuke dingen gedaan. Maar toch heb je het gedaan? Ja, toch heb ik gedaan. gedaan. Uh, de man is toch weer een, een iets grotere nieuwe uitdaging. Uh, toch weer anders. Uh, ja, ik denk toch ook wel uh, iets... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Uh, meer uitdagend, laat ik het zo zeggen. Wat, wat, wat ga je? Ja, je hoort ploeg leiden, maar wat, wat heb je nog meer meegeregen? Wat, wat wordt jouw opdracht binnen de ploeg? Nou ja, het, vooral het sprintgebeuren hebben ze afgelopen jaar opgepikt. En uh, hebben ze op een, redelijk goede, of op een goede manier al neergezet nu. Allee, nu willen ze nog een klein beetje op een hoger niveau uh, brengen. En uh, ja, dat proberen ze mijn, uh, voor inschakelen, een beetje mijn know-how uh, te gebruiken. Ik neem aan dat ze jou vooraf ook gevraagd hebben, hè, de leiding van de ploeg. Van, ja, hoe, hoe heb je dat in gedachten? Hoe zie jij dat? Nou, kijk, ik werk nu eigenlijk al een jaar bij Raabankploegen, Dus uh, een aantal mensen, ja, die spreken regelmatig. Uh, ik ben in Qatar geweest, met de mannen ook gedaan. Dus ze weten wel hoe ik er een beetje over denk en uh, wat ik wil. En, uh, vertel maar, hoe denk je erover? Hoe ga jij Theo Bos uh, naar nog een uh, niveau hoger helpen? Nou, kijk, ten eerste maakt Theo dit jaar een hele goede ontwikkeling door. En hij heeft al uh, weer een mooie stap gemaakt, zeker na zijn operatie van uh, afgelopen winter. Dus hij komt steeds dichter bij uh, de sprint op. En uh, ja, daar klaar een klein beetje aan het schaven. Ik heb een treintje goed uh, op te zetten, uh, op een goede manier te laten draaien. Ik denk dat dat uh, mijn dingen gaan worden. En Geo, dus Jeroen Blijlevens gaat zorgen voor de sprintsucces. aan Het oog aankomen. van de meester, zeg je dan. Ja. Hè? En, en hij kan dat, uh, inderdaad. Uh, hij heeft er natuurlijk bij die vrouwen ja, niet echt mee te maken gehad... omdat daar treintjes en alles is totaal anders dan bij mannenpeloton. Uh, maar bij Argos, uh, de, de concurrerende ploeg, de kleinere Nederlandse ploeg... hebben we gezien hoe het kan werken. Als je een goed treintje hebt en je hebt een paar goede sprinters... Ja, dan is succes wel op een heel eenvoudige manier tussen aanleidingstekens te halen. Makkelijker dan, dan ja, met mannen die het in de bergen moeten gaan doen. Dus... De, de, de kans op slagen is groter. En ik denk dat Blijlevens daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. hebben ze meteen ook nog maar even twee renners aangetrokken... voor het komend seizoen uh, bij Rabo. Uh, Robert Wagner en uh, David Tenner. Ja. Maark, um... kennen we nog, hè? die reed vroeger bij Skill Shimano ja. En hij uh, kon zelf uh, bijzonder goed uh, sprinten. Uh, maar kan dus een hele belangrijke man worden in dat treintje met Renshaw. Uh, en met die tenner, want die tenner doet dat bij Saxo Bank. Uh, ja, Haedo zeg ik dan, uh, die Argentijnse sprinter. Daar, daar heeft hij het tot nu toe voor moeten doen. Dus hij zal, uh, zal begrapen, zal die onderdeel worden. In dat sprinttreintje. Het zijn niet al, al te jonge mannen meer. Het zijn al mannen met een beetje ervaring. Uh, dus, dus wat dat betreft is het heel erg goed om, om ja, wat goede knechten te krijgen in dat treintje. Ja. Eén ding is duidelijk. Het moet beter. Het moet beter. Het moet anders. En inderdaad er moeten resultaten komen. ben Dank. benieuwd. Dank je wel Gio. We gaan steeds verder terug in de tijd. We komen uit in 1979. Anita Ward. Ring my bell was dat. Roger Federer en Stanislav Wawrinka... de nummers 1 en de nummer 17 van de wereld. Vanaf morgen gaan de Nederlandse tennissers een poging wagen... om ze te verslaan in de Davis Cup ontmoeting met Zwitserland. Inzet is een plaats in de wereldgroep. Lange tijd was het de vraag of Roger Federer überhaupt wel zou komen naar Amsterdam. Hij legt zelf uit waarom. Well, just uh, the focus needs to be on uh, Murray and Djokovic and, you know, when you announce something mm -hmm. like this during a particular match or just before the news goes out so fast that maybe they start talking about something like this that is so not i important for that part of the world. That I just said, you know, if they ask the captain here and the players, and they answer the question that I'm coming, that's fine, but I'm not going to mm -hmm. um, proactively communicate it myself. Yeah. And then only on the when they had the press on Tuesday for the first time, this is when uh, everybody started to know about it, and, and that was okay for me, but I already decided on the, was it Friday night after the Burditch match, um, that I was going to come here. Ja, hij had er dus al lang besloten dat hij ging komen. Vorige week vrijdag al. Na zijn uitschakeling door Berdy op de US Open. Maar hij heeft het even stilgehouden om de focus uh, te houden op de US Open. En uh, ook op de finale tussen Djokovic en Murray. Aan de telefoon nu Davis Cup captain van Nederland. Jan Siemerink. Goedenavond Jan. Goedenavond Dione. En ook uh, aan de lijn onze tenniscommentator Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond uh, Dion. Goedenavond uh, Jan ook. Uh, Jan het blijft wel een gentleman ja. hè, die Federer. Sorry, het blijft, niet, het ja. blijft wel een gentleman, die Federer. Ja, hè? Ja. <laughs> je zou er bijna verliefd op raken, die ook, nog niet. Nou, nee, zo erg is het oh, nog niet. Maar <laughs> je baalt uh, wel een klein beetje dat hij gekomen is, hè? Nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk prachtig voor, uh, voor tennis in zijn algemeenheid dat hij speelt. Voor de Davis Cup is het mooi dat hij speelt. Ik snap dat er een hoop fans die uh, morgen ook naar uh, Amsterdam gaan komen, ook voor Federer komen. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik had lief gehad dat hij niet kwam. Dat uh, had voor ons de kans wat groter gemaakt uh, op een overwinning. En dan hadden we volgend jaar in de wereldgroep uh, kunnen acteren. Nu wordt dat een stuk lastiger natuurlijk met Federer erbij. Ja, en je baalt natuurlijk ook dat Igor Sijsling er niet bij kan zijn. Nou, hoe gaat het met hem? Nou, het gaat, vanavond gaat het weer wat beter met hem. Hij is uh, uh, afgelopen nacht is uh, hij overgegeven, is hij ziek geworden plotseling. En uh, nou, hij heeft de hele dag in bed gelegen. Met hoofdpijn, kramp in zijn maag. Gelukkig heeft hij vanavond weer wat kunnen eten. Maar goed, hij is niet in staat om morgen te spelen natuurlijk. Dat uh, begrijp je. Ja, Mark, hoe vervelend is dat, uh, dat Zeizling er niet bij kan zijn? Ja, dat is, dat is heel vervelend. Ik bedoel, er zijn er op dit moment uh, drie in Nederland uh, die erbovenuit uh, springen zeg maar, van de, van, van de tennis. Hij hoort daarbij. Hij is qua ranking de nummer twee van Nederland achter uh, Robin Hazen. Ja, en Timo de Bakker is dan de nummer drie. Hè. Dat zijn de, we hebben natuurlijk niet tien man waar je uit kan kiezen. Jan heeft deze drie geselecteerd. Uh, hij heeft vandaag gezegd van ja, als Igor fit was geweest, had hij ook gewoon gespeeld. Ja, dan mogen duidelijk zijn dat het natuurlijk een enorme aderlating is dat, dat Igor Zeisling er niet bij is. Buiten het feit nog dat het voor die jongen zelf natuurlijk... Een enorme ja. teleurstelling en een enorme is. Ik bedoel, het is een Amsterdammer. He, je, je speelt thuis. Je hoort ergens in april, mei dat je tegen Zwitserland mag spelen. In eigen huis, in, in jouw Amsterdam. Nou ja, dan sta je ook nog het hele seizoen goed te spelen. En, en dan krijg je een uitnodiging. De, he, misschien rekent hij er zelf ook wel op dat hij, dat hij had gespeeld. Ja, tegen Federer kunnen staan. Ja, dat, dat moet een enorme teleurstelling zijn voor hem. Ja, Jan, hoe teleurgesteld uh, was Igor? Nou, op, op het moment dat hij, dat hij echt ziek was, uh, was hij niet zozeer... Hij was gewoon echt uh, kapot van dat hij, uh, dat hij had overgegeven, dat hij zich niet lekker voelde. En uiteraard had hij uh, natuurlijk graag willen spelen, want dat had voor hem ook uh, uh, gek genoeg... misschien wel zijn eerste echte uh, single wedstrijd geworden in deze verband natuurlijk. Dus hij keek daar zelf ook wel naar uit. Ja. Hoe, hoe bereid jij nu Timo de Bakker voor op die, uh, op die wedstrijd tegen Federer? Nou net zoals anders, hoor. want Timo stond de afgelopen dagen maakt hij ook gewoon een goede indruk en uh, die is natuurlijk op de weg terug. Die staat nu uh, rond de 150 of 140 op de wereldranglijst, dus dat gaat een stuk beter met hem. En ik zie het aan zijn tennis ook dat het goed gaat. En hij is wel wat gewend ondertussen. Hij heeft vandaag op deze wedstrijden gespeeld en, uh, en hij is ook een echte Davis-speler. Hij, uh, hij speelt graag. Hij uh, speelt dan ook vaak zijn beste tennis. En uh, ja, hij kijkt er natuurlijk ook naar uit dat hij nu tegen Federer mag aantreden. En voor hem een mooie test om te zien hoe. Die nou ook, uh, daadwerkelijk is. Ja, laten we even luisteren naar hoe de bakker inderdaad zelf tegen die wedstrijd tegen uh, Federer aankijkt. Lastig pot, maar... Uh, nee je er nou? Ja, uh, in ieder geval niet om, om tegen hem te spelen. En uh, ja, wat ik zeg, ik vind, ik vind het sowieso leuk, uh, super om voor de Davis Cup te spelen. Dus uh, ja, nu alleen uh, wordt het een heel lastig kwijt. maar kijk je daar nou naar uit? Zeker, uh, heel veel zin om, uh, om morgen te spelen. Ik denk dat het uh, een ja, heel, heel mooi stadion is met een uh, mooie sfeer morgen dus. En jij bent toch ook de man in vorm, zeker op Greffel. Je wint de uh, challenger Al van der Rijn, daarvoor nog een toernooi in België, dus uh, wie weet. Ja, alleen het enige probleem is, ik denk dat, uh, dat er wel een groot verschil is tussen Challenger en tussen uh, Roger Maar dus, uh, ja, Dat weet ik maar toch, dat kan je toch een beetje moed geven. Ik sta goed te spelen, ik, uh, ik heb uh, vertrouwen, dus uh, ja, wat ik zeg, ik heb er zin in en, uh, en we gaan het morgen zien. Um, hoe ga je de wedstrijd spelen? Zoiets van ik heb niks te verliezen. ik neem alle risico uh, en helpt deze captain Jan Siemering daarbij. Wat is je tactiek? Ik uh, heb er nog niet echt over gehad, maar uh, dat ik risico's zou moeten nemen, uh, zal duidelijk zijn. Uh, ik zal het niet op mijn standaardspel gaan winnen. Dus uh, ik, ja, het enige wat ik kan doen is het hem uh, zo lastig mogelijk maken en hem uh, voor ieder punt zo hard mogelijk laten werken. Hoe vertaalt zich dat risico in je tennis morgen? Wat kunnen we verwachten? Nou, ik denk dat als ik kansen krijg dat ik er gewoon voor, voor moet gaan. En uh, of dat nou lukt of niet, weet je, uh, ik zal ervoor moeten gaan. Want uh, als ik het uh, puur op de rally uh, rustig ga spelen, uh, zal ik het niet winnen. Wel, zie je morgen. Dankjewel. Ja, Mark Brasser, ja, waarom ook eigenlijk niet? Hè? Misschien moet hij dat maar gewoon denken. Ja, tuurlijk. Hij heeft, uh, hij heeft niks te verliezen. Hij zit goed in zijn vel. Hij heeft inderdaad uh, veel gespeeld. Veel gespeeld op Graffle ook dit jaar. Volgens mij staat hij vanaf, vanaf mei al op Graffle. Uh, begonnen met, met kleine toernooien, Future toernooien. Toen de Challengers. Nou, Jan zei net al, hij is op de weg terug, inderdaad. Hij heeft een behoorlijke sprong gemaakt op de wereldranglijst. En, uh, ja, ga er maar staan. Hij heeft inderdaad bewezen in het verleden dat hij dit soort wedstrijden, grote wedstrijden voor eigen publiek in de Davis Cup tegen grote tegenstanders, uh, dat hij dat aan kan. Hij heeft een keer van Keil Monfies in een ontmoeting uh, tegen Frankrijk heeft hij gewonnen. Toen, diezelfde ontmoeting maakte niet het Tsonga heel erg lastig. Kijk, we moeten reëel zijn. Ik bedoel, er zijn niet zo heel veel spelers die tegen Federer de baan opstappen als favoriet. Maar hij kan wel vanuit die, die, die underdog positie, kan hij gewoon vrij uitspelen. En, en als het mee zit, en het, het blijft Davis Cup. Het is natuurlijk Graffel, de minste ondergrond van Federer. Ik bedoel, die verhalen zijn allemaal bekend. De bakken staat goed te spelen op Graffel. En uh, ja, uh, laat het maar zien, doe het maar. Ik bedoel, nee heb je, ja kun je krijgen. Ja precies, Jan Siemerink. Heb je dat ook tegen hem gezegd? Gewoon, nou, ja, gewoon maar risico nemen dan, hè? Want dat zegt hij zelf ook. Met zijn gewone spel gaat hij het niet redden tegen Nee, het gevaar is natuurlijk altijd tegen, tegen wereldtoppers dat je dan het idee hebt van ik moet ongelooflijk goed zijn om voor een verrassing te kunnen zorgen en zo. Maar het begint toch altijd bij je eigen basis eerst. Je moet toch eerst je eigen spel gaan spelen. En kijken wat er dan gebeurt. En natuurlijk weet hij dat hij op een gegeven moment op zijn hoogste niveau moet gaan spelen om überhaupt een kans te gaan maken. Maar als je daarmee gaat beginnen, dan ga je zelf over de kop werken. En dat, dat is wel het laatste wat je wil uh, laten gebeuren natuurlijk. Ja, Federer heeft zelf ook nog iets gezegd over de wedstrijd tegen Timo de Bakker van morgen. I haven't seen him play for some time now. So, I uh, you know I'm not ik underestimate him. dat uh, I'm sure he's done many things right in the last few months. That he uh, is. Has been by Jan and, uh, I'm looking forward to, to playing against the Dutch team this weekend. Nou, hij kijkt er gelukkig in ieder geval naar uit om uh, tegen, tegen Nederland te spelen uh, dit weekend. Dan gaan we eventjes naar uh, een volgende wedstrijd. Robin Haase tegen Wabrinka. Um, Jan Siemeringk met Robin Haase weet je het maar nooit, hè? <laughs> <laughs> ja, nee, maar goed. Uh, Robin heeft vijf keer tegen Wabrinka gespeeld uh, in het verleden. De laatste keer in Rome zat hij uh, dichtbij. Had hij, had hij misschien wel uh, moeten winnen. Had, uh, nou ja, daar hebben we het vanavond ook nog over gehad. En, uh, ja, hij weet dat hij het in ieder geval die van Frinka moeilijk kan maken. Maar ook hij zal zijn beste tennis moeten spelen. Robin heeft een uh, wisselvallig jaar achter de rug. De laatste weken ging het niet uh, heel erg goed. Op de US Open heeft hij niet goed gespeeld. Ik heb die wedstrijd in New York daar zelf uh, gezien. Maar we moeten ook niet vergeten dat hij, uh, dat hij zeg maar een maand daarvoor... dat hij uh, zijn tweede titel in Kitsbuil wist te winnen. Dat was een graveltoernooi. En... En ja, we spelen hier ook op gravel, dus hij kan een heel raar uit de hoek komen. En hij is in staat om voor een verrassing te zorgen, zeker. Hoorde, maar daarvoor geldt hetzelfde staat. verhaal. Hij, ja. zal, uh, hij zal top moeten zijn ook uh, om dat te laten gebeuren. Want we praten over een best of vijf. Kijk, in een best of three kan je nog wel eens voor een verrassing zorgen. Een best of vijf wordt altijd een stuk lastiger. Ja. Maar goed, we hebben het publiek mee, dus uh, laten we die als steun in de rug uh, gebruiken. Robin Haas even zelf over zijn kansen tegen Wabrinka. Je moet goed spelen wil je wel kansen creëren en, uh, en je moet uh, nog beter spelen wil je die kansen maken. Ik heb vijf keer eerder tegen hem gespeeld dus ik weet wat, uh, wat ik, uh, hoe hij speelt. Hij weet hoe ik speel en ik heb vijf keer verloren. Dus uh, in zoverre zijn mijn kansen natuurlijk uh, niet groot. Maar je moet ook wel kijken hoe die wedstrijden verliepen. En vier van de vijf wedstrijden waren drie setters, En de laatste keer was ik uh, er heel dichtbij met uh, twee punten van de wedstrijd. Vind je het prettig dat je de tweede partij speelt morgen? Uh, ik vind het uh, inderdaad prettig, omdat ik gewoon moeilijk, uh, moeilijker vind om uh, eigenlijk op je ontbijt uh, en misschien tussendoor nog heel snel even wat eten. Om dan om 11 uur een wedstrijd te spelen. Dat vind ik ook met de Grand Slams. Dat zijn toch altijd tijden waar je net niet uh, fijn uh, qua inspelen, eten, uh, je beste ritme kan vinden. Wat vind je van het Federer effect eigenlijk uh, hier rondom de Davis Cup? Hij is nu gearriveerd, het was een tijdje onzeker. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik ben er altijd van uitgegaan dat hij zou komen. Puur, omdat hij dat heeft gezegd. En dan wordt natuurlijk uh, wordt hij helemaal gehyped. Dat is logisch. Uh, maar ik ben er zelf niet mee bezig. Dat uiteindelijk, ja, het klinkt misschien raar, maar uiteindelijk interesseert het me dan ook niks. Want ik ben hier voor mezelf. En ik ben hier voor mijn team om, om een prestatie neer te zetten. En dan maakt het niet uit uiteindelijk wie tegenover je staat. Want je moet gewoon goed spelen. Wil je ver komen of wil je een kans maken? Nou, Mark, Mark Brosser, Mark dat uh, klinkt heel nuchter, hè? Ja, zo is hij. Hij zei vandaag ook nog ergens van, ja, de Federer is geen, geen idool van, maar het is gewoon een uh, collega. Nou, dat is ook zo. Zo benadert hij het ook. Het is natuurlijk ook een, een, een nuchtere jongen. En, ja, waar hij zich misschien ook nog aan vast kan houden, is dat hij, dat, dat hij toch wel tegen topjongens ook in het verleden heeft laten zien dat hij, dat hij gewoon lang mee kan. Ik in de een keer tegen Hewitt. Dit jaar nog op, uh, op Wimbledon tegen Juan Martín del Potro. Vier sets waarin hij er gewoon steeds dichtbij zat. Dus, ja, voor Robin zelf natuurlijk het ge geldt hetzelfde als voor Timo. Uh, ga er maar staan, laten je Robin is natuurlijk ook een jongen die, ja, als hij dat publiek mee kan krijgen. Dat publiek een beetje kan bespelen. Als hij zich, zijn emoties gaat uiten en zo. Dat, dan, dan, dan wil het nog wel eens gaan lopen. En inderdaad, die laatste wedstrijd dat hij dan uh, verloren heeft. 7-5 in de derde. Dat is inderdaad, gaat het dan om twee gewonnen sets. Dus dat is geen vijf zetten. Maar ja, daar moet, dat, dat zijn dingen waar je aan vast moet houden. Ja, ja Jan, dat, dat publiek wordt misschien wel belangrijker dan ooit hè, dit weekend. Nou ja, we die steun in de rug nodig. Kijk, er is kwaliteitsverschil uh, qua tegenstander natuurlijk, dat, dat is een feit. Dus uh, één, uh, eerst moet je goed uh, je eigen goede niveau kunnen gaan spelen. Twee, je zal uh, extra uh, veel moeten knokken en vechten in de wedstrijd. Als je dat voor elkaar krijgt, dan uh, gaat het publiek er vanzelf achter staan. Nou, dan heb je drie dingen die je dan meezitten. En dan kan je het, uh, deze wereldtoppers, die we morgen hebben, kan je het pas last maken. Ja. Is het vervelend dat iedereen daarover begint, hè? over die wedstrijd tegen Federer? Federer voor en Federer na? Nee, wat ik al zei. Ik, kijk, ik vind het zelf als, als tennisliefhebber... vind ik het ook mooi dat Federer de Davis Cup speelt. Ik vind het ook mooi dat hij hier in, in Nederland is... Uh, dat hij. Uh dat hij zich toont aan het publiek. Dat de Nederlandse fans daarna kunnen gaan kijken. En zien hoe, de, hoe onze Nederlandse spelers daar tegenover gaan uh, staan. En wat ze kunnen laten zien. Vind ik ook mooi. Ja. Maar aan de andere kant. Ja weet je voor mij geldt de, de overwinning. Naar de wereldgroep op het hoogste niveau acteren met deze groep. Dat is hetgene wat je wil. En uh, ja vrederen maakt dat een stuk lastiger voor ons. Ja. Die wedstrijd van, uh, van zaterdag. Het dubbel. Wordt dat dan een wedstrijd. Uh, die nou ja in ieder geval waar Nederland de meeste kansen maakt. Uh... Nou, weet ik niet. Ik, ik, uh, ik schat uh, dat uh, Robin ook een goede kans uh, maakt morgen tegen Van schat ik zo in. Mm -hmm. uh, ik denk dat je die een beetje hetzelfde kan inschalen als de dubbel. Van en Federer staan uh, tot nu toe genomineerd voor zaterdag, ook dubbelspel. En uh, vergeet niet dat die vier jaar geleden uh, een goud honden op de Olympische Spelen natuurlijk. Ze spelen niet heel vaak samen, maar als ze samen spelen doen ze het gewoon heel erg goed. Dus dat is een berensterk team ook waar, uh, waar, uh, waar wij tegen moeten aantreden. Maar goed... Alles is mogelijk hè, zeg, uh, zeggen de coaches dan. <laughs> en dus ook Jan Siemerenk. Ja. Zegt Mark Brasser dat ook? Uh, nou ja, god, ja, ja moeilijk. Ja, ik bedoel, uh, Royer en Hazen ook niet zo heel veel nog uh, in, in dubbel. Uh, laten zien Olympische spelen natuurlijk eerste ronde eruit. Vedere uh, van Vrienka, ja, dat dat wordt gewoon een lastig dubbel. Ik denk dat dat dat Nederland het uh, heel goed doet als we als we de zondag halen. Uh, zo, zo ja, zo reëel moet je denk ik wel zijn. Uh, Jan zei net al het kwaliteitsverschil is enorm groot. Dat is natuurlijk ook zo. Dat weet ook iedereen. Nou goed, misschien kan Robin inderdaad. Uh, potje eruit trekken tegen Vavrinca. En, en dat je zondag nog in de race bent. Dat zou mooi zijn. Ja. Jan, wat heb jij nu, nu uh, zo'n laatste dag uh, met de jongens nog gedaan? Jullie hebben vandaag nog getraind? Ja, we vandaag nog getraind. Maar niet, niet heel specifiek meer. Eigenlijk uh, de puntjes op die gezet. Want deze dag is, is meer om alles even door te nemen. En, en, uh, en je vooral voor te bereiden op morgen. Dus rust is daarin uh, ook belangrijk. Want vanaf morgen dan, uh, ja, dan gaat het weekend los. En dan wordt er veel geëist van de mannen. Dus... Uh, Zorgen dat, uh, dat het lichaam fris en fit is. En dat ja. de geest uh, leeg is. En, uh, en een paar uh, dingen aan informatie erin stoppen. En dan moet het morgen gewoon gebeuren. Nou, oké. Okay. We hebben er zin in. Jullie ook, hè? Ja, zeker. Natuurlijk. Als, We kijken ja. er ook uit. <laughs> Als je hier geen zin in hebt, dan uh, ja. moet je een, ander, uh, een andere sport kiezen. Ja, precies. Dankjewel. Uh, Jan Siemering, succes morgen. Dankjewel, Mark Brasser. Morgen vanaf 11 uur, Nederland, Zwitserland, die eerste wedstrijd dus in de Davis Cup. U hoorde het eerder deze uitzending al. Het Nederlands honkbalteam heeft met speels gemak op het Europees kampioenschap in Rotterdam van Zweden gewonnen. De eerste wedstrijd in de tweede ronde werd met 17-1 gewonnen door Oranje. Vooral omdat Zweden fout op fout stapelde. Rutger Hetman vroeg bondscoach Brian Farley dan ook of dit de zwakste tegenstander tot nu toe was. Nou, dat is een goede vraag. Ik, ik zal je eerlijk vertellen, ik denk het wel. Want uh, die speelden het, uh, op, een, uh, op een laag niveau. Nou ja, natuurlijk gaan ze niet hun beste werpers tegen ons gooien. Want ze proberen gewoon één wedstrijd te winnen in de tweede rond. Maar uh, ja, je zag het wel. Het is dus gewoon echt uh, geen tegenstrijd omdat ze geen slag kon gooien. En uh, dat maakte gewoon uh, heel, uh, heel lastig natuurlijk. Uh, ook voor de fans en ook voor ons. Want uh, morgen begin... Beginnen we beginnen uh, met een, uh, een, een heel sterke tegenstander. Uh, ik, uh, ik zou veel liever uh, goede pitching zien vandaag, maar dat zagen we niet. Maar we deden wat we moesten doen en uh, we maakten het gewoon het zes innings af. En dat uh, is onze rol. Ja, want die Zweedse pitching was wel heel zwak. Uh, volgens mij hadden jullie nog geen bal geraakt en stonden jullie al met 4-0 voor. Ja, yeah, het was zoiets. So het was niet uh, leuk. Het was heel raar. En ja, nogmaals, die gooide geen slag. ja. Ik ben blij dat die, die, die slagman afblijft van die ballen. Maar uh, het is toch uh, geen goede honkbal. Er waren er ook twee uh, eigenlijk voor het publiek lachwekkende situaties. Van Haidon was aan slag. Ging met drie slag uit. Maar kwam weer aan slag. Wat was er precies aan de hand? Ja, hij dacht dat hij twee slag had. Wij wisten beter. En, uh, toen begon, uh, en ook, de, ook de mensen in het scoringgebied, uh, uh, die wisten het ook. Dus die begon met uh, Dwayne Kamp aan slag. Maar Rudy bleef slaan. En ineens waren er gewoon een hele rare situatie. Dus ik moet naar die scheidsrechter toe. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb gewoon een heleboel wedstrijden gecoacht. Maar ik moest nooit naar de scheidsrechter gaan om mijn eigen spelen uit te halen. En, maar dat moest wel. Want ik, ik vroeg hem wel en ik ging hem bij, bij elkaar praten. En dan kwamen ze terug en uh, hadden ze nog steeds niet door dat die, uh, die de Rudy nog aan de slag was. Blij dat dit soort wedstrijden nu achter de rug zijn. Um, morgen tegen Spanje. Een wedstrijd... Een cruciale wedstrijd. Ja, het is een must-win voor ons. Wij moeten gewoon van hun winnen. En uh, natuurlijk, dat is een uh, sterke tegenstander. En die kunnen gewoon ook. Uh, die hebben goede pitching, slagmensen zijn goed. Maar ja, we hebben ook onze pitching terug. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan uh, tegen hun aan. En uh, we moeten winnen. Dus ik vind het fijn. Wat heeft de Scouting uh, van Spanje uitgevonden? <laughs> dat ga ik niet vertellen. Nee, maar goed, we gaan net vanavond en morgenochtend uh, gaan we uitgebreid uh, even scouting uh, verzamelen en uh, met de spelers praten over hun en dan uh, gaan, we, gaan we tegen hun aan. En als ik vertel dat er niemand luistert, ga je het dan wel vertellen? <laughs> nee, maar er is waarschijnlijk één persoon <laughs> uit Spanje die Nederlands spreekt tussen. <laughs> Rutger Hekman en Brian Farley. En Rutger sprak ook met speler Wesley Connor over de slechte pitching van de Zweden. Ja, had je eigenlijk het gevoel dat je een wedstrijd speelde vandaag of was het een trainingspartijtje? <laughs> nee, zeker geen trainingspartij. Het is uh, de eerste wedstrijd uh, zeg maar in de laatste ronde. Dus, uh, we hebben goed gespeeld in de Pool. En uh, wanneer je denkt dat het een trainingspotje is, dan, uh, ja, dan ga je vaak de Bietenbrug op. Dus uh, ja, het is zeker een wedstrijd, dat is belangrijk. We moesten winnen en dat hebben we gedaan. Hey, jij bent een van de betere slagmensen van Nederland, dit toernooi. Is het dan frustrerend dat er eigenlijk alleen maar wijd wordt gegooid door de Zweedse pitching? <laughs> Nee, uh, nee dat, ja, dat is niet frustrerend. Het is lastig. Je moet uh, discipline houden. Je moet uh, ja, gewoon niet op die wijdballen gaan slaan. En dat is misschien nog wel het moeilijkste. Dat je gewoon bij je eigen zone blijft. Ja, en voor de rest, uh, als ze ons honken willen geven, dan nemen we ze gewoon. Ja, Want uh, in de vijfde inning kwam er een pitcher op het veld. Nou, de, het werd niet eens gemeten hoe, hoe, hoe langzaam die gooiden. Is het moeilijker voor jullie om een langzame bal te slaan of een harde bal? Uh, ja, een langzame bal, dat is... Uh, dan, moet je echt, ja, dan heb je tijd om na te denken en dat maakt het lastig. Je moet jezelf echt heel erg rustig houden en zorgen dat je wacht. Dus ook weer heel veel discipline komt erbij kijken bij een snelle bal. Dan uh, is het gewoon reageren. Dus, ja. En hoe is het dan om tegen dit soort tegenstanders te spelen? Uh, ja, het is uh, gewoon honkbal en wij hebben gewoon een doel. En als Europees kampioen worden... Zo is het maar net. Wesley Conner zei dat. Uh, morgen is dus die hele belangrijke wedstrijd van uh, het Nederlands team tegen Spanje. Dan uh, had ik u beloofd uh, dat we ook nog over hockey zouden gaan praten. Want uh, de competitie uh, gaat weer beginnen. Maar dat houdt u zeker nog van ons te goed. Tot zover deze uitzending. Straks gaat met het oog op morgen verder. Gepresenteerd door Chris Keine. Ik wens u een zeer prettige avond. voor de koningin. Hoa! Hoa! Hoa! Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Dinsdag, Pentjesdag 2012. Oh oh Radio 1 is van de partij. Dinsdagmiddag vanaf kwart over 12. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer. schuin voor de Ridderzaal. Met de rijtoer, de troonrede, de Gouden Koets...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 Kom naar het Bachfestival Dordrecht voor Bach Puur en Bach Anders. Van 14 tot en met 23 september. Zelfs onze naam is lekker kort. Wel.nl Combattimento Consort Amsterdam speelt Hendels Concerti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september. Kijk op combattimento.nl.